Deel vijf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 Nee, Nettie, die glazen moeten daar staan. Uh, Oké. Okay. Hé, hey, nog een grote pils graag, ik, uh, ik tap wel even. Zeg, uh, Nettie, ik wou jou even wat vragen. Nee, niet zo, Nettie. Uh, Eén e keer doorhalen, anders krijg je alleen maar schuim. <tie> <tie> Laat mij maar even. Ik doe het ook nooit goed, hè? Ja, misschien is dat café ook helemaal niks voor jou. He? Heb jij wel eens nagedacht over een winkeltje? Ik? Een winkeltje?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 Al die spullen. Nou ja, uh, zullen we eerst nog maar even wat gaan drinken? Ik sterf van de dorst. Dat is een uh, behoorlijk viking geweest, meneer Pruis. Ja, dat ging uh, gebeuren. Hè? Nou, kijk, die uh, hokies, die moeten allemaal weg. Dat staat toch wel op instorten. Voorzichtig. Maar wilt u nou alles wegbreken? Ja, een hele mikmak.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 Juist, een nieuw totaalconcept. Zo, zo moet je dat zeggen. En, en dan niet zomaar kamertjes om een nummertje te maken. Nee, eh, alles erop en eraan. Sauna's, bobbelbad, het ziekste uit het ziekste. Marmer, gouden kranen, dat soort dingen. Ik, ik weet het niet, John. Anders ga ik maar gewoon door en...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 Ik schat ruim 2 miljoen. Pardon? En dan zit ik waarschijnlijk nog aan de lage kant. Godskeleer. Ik kan een offerte maken, maar dan komen er wel flink wat stelposten op. Nou, ja, uh, laat maar komen. die vetter.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 Daar aan de linkerkant, dat is mijn zoon. Raar smaakje trouwens, die cake. Ja, en nu? Links, rechts? Links, links. Wat zit er een rare rammel in die auto, jongen. Ja, ja, Moet moeten gaan een grote buurt hebben. Nou, hier nog even rechtdoor. Ja. Ja, gas. <totst> stop hier, maar. Stop, stop. Ja,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 Zit die hier? Ja. Maar weet jij dat nou? Wat weet jij nou dat die hier zit? Niet zoveel vragen, Roeje. Bel nou maar aan. Nee nou, en dan? Wat zei ik nou? Gewoon wat geldzaken regelen. Nou, kom op. Het volgende nummer is... Wise Man's Hé Hé, hey, hey, eindelijk...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 Wat doe je nou? Als hij open doet, vraag je of hij alleen is. Toch knap, hè, Voor Freddy. Wat? Ik kan je niet helemaal volgen, Grete. Wat bedoel je? Ben je nou niet een beetje trots?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 God, domme. Wat. Waar, waar, waar is het nou voor nodig, man? God, God. God. U hoorde onder andere.